Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Goed nieuws voor fietsers. De vier grote steden willen op bijna alle wegen in de stad de snelheid verlagen naar 30 km per uur. Op die manier zouden er minder verkeersslachtoffers moeten vallen. Verslaggever Mark Hamer hoorde op een drukke straat in Amsterdam dat deze vrouw het wel ziet zitten. Top. Ja? Ja. Want? Nou ja, lekker wat rustiger. Gewoon doorrijden. Er zijn heren die erbij bij zijn die alles denken dat ze het bij te weten. Dan gaan ze een dus maken en dan denk ik wel gevaarlijk. Is. Er gebeuren daar heel veel ongelukken altijd ook hier, de, vooral op deze kruising. Uh, lijkt me een goede zaak. Veel huisartsen zijn ziek. Eén op de vijf medewerkers van huisartsenpraktijken zit op dit moment thuis. Het is deels corona en deels zie je gewoon, wat je in de hele zorg ziet, dat het ziekteverzuim gewoon hoger is, omdat ja, er natuurlijk al lange tijd een enorme druk staat op de zorgmedewerkers. En daardoor kan het bijvoorbeeld zijn dat de telefoon niet gelijk wordt opgenomen. In het Gelderse dorp wenen wiesel is een buschauffeur gewond geraakt doordat er een paneel van een andere bus door zijn ruit vloog. Het ging door de linkerruit, volgens de krant De Stentor mogelijk door de harde wind. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Er raakten geen reizigers gewond. En heb jij dinsdag al wat te doen? Nou, haal je vlag, foevuzela en oranje bitter dan maar uit de kast. Prinses Amalia wordt 18 en het is de bedoeling... dat we dat feestje gezellig meevieren. De Oranje Bond doet een oproep. Nou ja, u moet natuurlijk niet. We leven in een vrij land. Maar het zou ontzettend leuk zijn als veel mensen die dag... gaan vlaggen met wimpel voor de jarige prinses. En een toast drinken is natuurlijk al helemaal niet verkeerd. En los van solo Amalia feestjes thuis hoopt de Oranjebond ook dat op allerlei plekken in het land de klokken voor de aanstaande koningin zullen luiden. Het weer, het waait en het regent, maar vanmiddag is er ook wat meer ruimte voor de zon. Het is een graad of negen, morgen regent het ook en dan is het nog maar vijf graden. ZFM, verkeersabdate, Verkeers Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Muziek en informatie. weet wat hier leeft. Dit is ZFM. Zandhoek Z.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 Zangkoren met het dorp waar ik zo van hou. Het zou Zandvoort zomer kunnen zijn. En ik ga door met Mauden McNeil. How do you do?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 like before, and you will say na-na-na-na, please give me more, and you will be na-na-na-na, and it's what I'm living for. What do you do? Mm hmm I thought, why not na-na-na-na. Just me and you, and then we can na-na-na-na.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 Als Leon de Graaf, Pittsburgh in the rain. Yoga geeft je nieuwe energie en leert je te ontspannen. Check de website van Pluspunt voor tijden. Meer informatie en aanmelden. Later instromen is ook mogelijk en er is nog plaats. Maandagavond en vrijdagochtend. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Oscar Hersen en de Twinkle Stars. Soldiers Prayer. Attention! Tijd weer. Zie je fijn. Find many dead men on every turn of... De Pins was een Brits-Nederlandse zang- en dansgroep, die in de eerste helft van de jaren 80 succesvol was. Middenpunt van de groep was de Engelse zangeres Doris Dee. De Pins werd gevormd door de vier Nederlandse danseressen. De Nederlandse componist Piet Sauwers van Luff schreef het nummer Shine Up voor de groep Doris Dee en de Pins. In de nationale hitparade kwam het niet verder dan de tweede plaats. Shine Up werd wel nummer 1 in de top 40. Snel na het succes ontstonden spanningen tussen Dorothy en de Pins. Laatstgenoemde voelde zich een backup ballet, terwijl ze zij wel degelijk op een aantal plaatsen zelf zong. De groep viel uiteen, waarna de Pins, A Rescue, nog een aantal internationale hits scoorde. De oorspronkelijke Pins werden vervangen door vier Engelse danseressen. In deze nieuwe samenstelling hadden ze in 1982 nog een kleine hit met Jamaica. De groepsamenstelling zou de komende jaren nog regelmatig veranderen. Hier zijn Doris D. en de Pins met Shine Up.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 Dit waren een Greenfield 1 met Only Lies. Met WhatsApp kun je heel makkelijk en goedkoop kleine berichtjes sturen en ontvangen. Dat je ook kunt videobellen met WhatsApp is inmiddels wel bekend. Wat kan er nog meer mee? Hoe werk je handig en veilig met WhatsApp? Zorg dat je WhatsApp op al je smartphone hebt geïnstalleerd. Alleen voor iPhones is twee lessen de dinsdag en 14 en 21 december van 10 tot 12... De kosten 22 euro. Geef je op bij de balie van Pluspunt of via de website. En ik ga door met Kentucky Hills of Tennessee van de Tumbleweeds. Antwoord, op 106.9 FM. Voice met Carafone Your Girl. Gun uw spullen een tweede kans. U kunt langskomen om samen met vrijwilligers uw spullen te repareren. Deze reparatie is gratis, tenzij materiaal aangeschaft dient te worden. Vrijdag 10 december van 2 tot 4 uur. Locatie pluspunt Zandvoort Noord. Let op, er is een nieuwe tijd en locatie van de Formulierenwerkplaats op de maandag. Maandag van half twaalf tot half twee in de grote zaal van de Blauwe Tram.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 En hij is geboren in 1935. Hij wordt dus vandaag 86 jaar. Dan hebben we Liesbeth Kamerling, een actrice uit Nederland. Liesbeth is geboren in 1975 en die wordt dus vandaag 46 jaar. En dan hebben we Betty Midler, een Amerikaanse zangeres, actrice en comedienne. Betty is geboren in 1945 en die wordt dus vandaag 76 jaar.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 Die haar begeleiden op de piano. Hij produceerde ook haar eerste album, De Divine Miss M. De legendarische Sophie Tucker, is van grote invloed op haar bestaan geweest. Haar nou, eerste filmrol was in de film Hawaii als figurant waar ze een zeezieke passenier speelde. Midler is getrouwd en heeft een dochter. Hier is Matt Midler met The Rose. some say I'll with ...met Both Sides Now. Al enkele jaren organiseert Speelgoedvijver... ...de Lachende Kikker... ...in november een speciale Sinterklaas uitgifte. Zodat alle kinderen Sinterklaas cadeautjes kunnen ontvangen. Want voor vele ouders is het financieel niet mogelijk... ...om een Sinterklaas cadeautje voor hun kinderen te kopen. Vorige week was het moment... ...toen het team weer veel zand voor zijn gezinnen... ...heel blij maakte met een goed gevulde jutezak... ...en... Namens het team van de speelgoedvijver en de 43 gezinnen worden de sponsors hartelijk bedankt voor hun giften. I Some peace of mind. I'm breathing the coldest hours, keeping my head up high for you to so come home, come home, come home, come home, come home. On. On. On. One moment your hand is what I need, the next I'm